Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Voor de tweede keer in korte tijd hoor je dit geluid bijna niet op straat in Engeland. Het Britse ambulancepersoneel staakt opnieuw. Alleen als een situatie levensbedreigend is... vervoeren ze een patiënt nog wel naar het ziekenhuis. Ambulancepersoneel en verpleegkundigen eisen meer salaris. Volgens Britse media deden meer dan 20.000 mensen mee aan de staking. Het RIVM komt met een inhaalslag voor de HPV-vaccinatie. Ruim 2 miljoen mensen tussen de 18 en 27 krijgen een uitnodiging. Het virus is superbesmettelijk en kan kanker veroorzaken. Veel jongeren zien de gratis vaccinatie wel zitten. Ik vind het wel goed, want ik weet bijvoorbeeld dat vriendinnen van mij het ook niet hebben genomen. Dan soms ook onder druk van ouders, dan dat ga je niet doen. Die dan nu wel oud genoeg zijn om zelf die keuze te maken. Zou het nou aanmelden en dan halen. Het is nooit verkeerd om je daarvoor te vaccineren voor tegenpaardig moederhalskanker. Goedenavond dames en heren, jongens en meisjes. Straks na het nieuws... Hallo, goedenavond allemaal. Nu gaat beginnen. Het is uh, acht uur, dus uh, ik stel voor om uh, van start te gaan. Uh, nou, welkom uh, allemaal. Uh, de eerste vraag, uh, heeft iemand een mededeling van belangen of betrokkenheid? Dat is niet het geval. Uh, ik verzoek u uh, zo efficiënt mogelijk te vergaderen. Daarom wil ik graag de volgende afspraken maken... Uh, niet veel technische vragen stellen. Uh, hiervoor hebben we al de kans gehad om uh, um deze voor de vergadering schriftelijk uh, te stellen. En uh, zoveel mogelijk de agendapunten af te doen in uh, één termijn. Dan komen we bij het volgende agendapunt. Het vaststellen van de agenda. Voorzitter. Eh, ja. Ja. Uh... Ik ben een beetje in verwarring als u zegt, uh, agendapunten afdoen in één termijn. Als het gaat om, om de uh, presentatie, dan snap ik dat. Maar als het gaat om een gewone agendapunt, dan denk ik dat het goed is dat we eerst onze inbreng geven. Eventueel nog een vraag aan de wethouder doen, dan tweede termijn het debat hebben met elkaar. Dus dan zou ik één termijn toch wel te kort vinden. U bedoelt, doelt u daarop op de geschorste agendapunten van gisteren? Uh, ja, inderdaad. Uh, in het kader van de efficiëntie, we hebben een lange avond uh, staan. Lijkt het mij verstandig om het zoveel mogelijk in één termijn te doen. Ja, ik denk mocht dat... er behoefte zijn aan een tweede termijn, is dat uiteraard geen... Uh, ik denk dat, we dat als we dat maar boven tafel houden, dan zijn we het met elkaar eens. Dank u wel. Deal, spreken we dat af. Uh, dan kunnen we het volgende agendapunt vaststellen van de agenda. Uh, er is, zijn in de raadscommissie van gisteren een aantal agendapunten doorgeschoven. Uh, uh, deze zijn toegevoegd na het agendapunt evaluatie parkeerbeleid in verband met de uh, insprekers. Uh, gaat de commissie akkoord met de agenda zoals u nu voorligt? Dat is zo. Uh, dan kunnen we alweer door naar agenda punt 3, de uitkomst evaluatie parkeerbeleid. Uh, graag start ik met een korte toelichting, uh, de onderzoekbureaus Springco Urban. Analytics en INO Research hebben op verzoek van de gemeente Zandvoort... een onderzoek uitgevoerd onder de bewoners, ondernemers en bezoekers. Uh, dit onderzoek richt zich op de ervaringen van parkeren in ons dorp. En dan in het bijzonder hoe men het nieuwe parkeerbeleid ervaart... dat sinds 1 juli 2022 van kracht is. De resultaten van dit onderzoek worden vanavond gepresenteerd... en vormen een belangrijk deel van de evaluatie die toegezegd is in het coalitieakkoord. De rapportage die je zo zult ontvangen... geeft de ervaringen van de respondenten weer. Samengevat uh, in de analyse uh, van de aangevoerde knelpunten... de omvang van deze knelpunten... de prioriteit die de knelpunten uh, wordt toebedeeld en mogelijke oplossingen zoals gesuggereerd door de respondenten. Voor nu vormt het de basis waarop... De komende uh, periode het college ver vervolgstappen zal zetten om met een passend voorstel terug te komen. De presentatie die wordt toegevoegd uh, aan de agenda. Dit is met name even wat informatie voor de kijkers uh, uh, thuis. Uh, voordat de presentatie gegeven wordt geef ik graag uh, insprekers het woord. Uh, er hebben zich vijf insprekers uh, gemeld. Ehm... Uh, ik zou graag willen beginnen bij uh, mevrouw Kuyn. Dank u wel, dan heeft u uh, nu drie minuten het uh, woord. Dank u wel, voorzitter. Goedenavond, mijn naam is Romanie Kuyn. Ik ben woonachtig in de Noorderstraat. Dat is het gebied centrum en eigenaar van een appartement op de Schelp. Ik zou graag onze ervaringen mee willen geven, ten behoeve van de evaluatie, na invoering van het nieuwe beleid. Wij zijn namelijk positief. En dat mag ook gezegd worden. Sinds de invoering van het beleid is het voor ons makkelijker om onze auto te parkeren. Zowel in onze eigen straat als in onze omgeving. Wat maakt dan het verschil? Onder andere het verdwijnen van de toeristenvergunningen... Uh, en bij ons in de straat het maximaliseren van uh, de parkeerduur... te weten twee uur. Deze zorgde, althans het verdwijnen van de toeristenvergunningen... die zorgde in onze buurt ervoor dat ongeveer 85% van de parkeerplaatsen... langdurig bezet werden gehouden en wij nergens konden parkeren. Ook het kort parkeren heeft bij ons in de straat... een positief effect voor ons als bewoners... Tuurlijk, tijdens hoogtijdagen in het hoogseizoen is het overal lastig parkeren. Maar dat weet je en dat is inherent aan het wonen in een kustplaats. Um, wat, parkeren, uh, wat betreft het parkeren op de schelp valt op dat de zogeheten werkbusjes zijn verdwenen. Dat scheelt ook een stuk. Zijn er dan verbeterpunten? Jazeker, de webapplicatie is waardeloos. Een duidelijke en vooral gebruiksvriendelijke app is in deze tijd niet zo moeilijk te realiseren. De communicatie in het dorp kan nog meer verbeterd worden, met name voor onze bezoekers. Het is niet duidelijk hoe lang en waar zij vaak mogen staan en tegen welk tarief. Als we het dan over het tarief hebben, uh, de befaamde knoppen waar we aan konden draaien of kunnen draaien. Het wintertarief, de parkeertijden lopen nu tot 10 uur. Zou dit in de winter tot 8 uur uh, bijgesteld kunnen worden? Dat is zo, wel zo gastvrij voor onze bezoekers en bewoners. Um, dan tot slot nog een vraag. Het vergroten van de parkeergelegenheid in Parkeer Zuid zou onderzocht worden. Het zij boven dan wel onder de grond. Is daar al een uitkomst van? Dat was hem voor nu. Dank u wel mevrouw Kuijn. Um, heeft een van de leden een vraag aan de inspreker? Um, dat is niet het geval. Dan wil ik graag doorgaan naar de volgende inspreker... Dat is de heer Lemmens, uh, John Lemmens. Nou. Dan heeft u nu het woord. Vijf minuten inspreken en dan. Nee, nou, het, is aanlopen het is maximaal lopen ongeveer. Het is maximaal drie minuten. Dan kent u Lemmens niet. Goed. Allereerst wil ik ook positief reageren over het parkeerbeleid in Zandvoort. Ik woon sinds drie jaar op de hoogweg En dit jaar hadden we voor het eerst geen 25 parkeerplekken... van onder andere de Zeeburg of iets dergelijks. De naam ontschiet mij Zeespiegel. We konden er nou eens een keer voor onze eigen deur staan. Oké, okay, nu is dat even niet omdat het Watertorengebied ook bij ons parkeert... Maar wij zijn daar, althans ik heb dat ervaren, als zeer prettig. Nee, waar mijn boosheid, teleurstelling en onbegrip over gaat... is niet het parkeerbeleid. Maar ik als bewoner van weg kan me er niet goed vinden. Nee, mijn problemen en irritatie gaat over veel meer over de wijze hoe wij in en uit moeten... Als het kan loggen. Het is mij dit jaar verschillende keren overkomen dat ik wil inloggen. Maar voordat ik in kan loggen zegt u, u heeft verkeerd uitgelogd, u kunt niet inloggen. Dat duurt 15 minuten. Dan moet ik of 15 minuten bij mijn auto blijven, of ik ga de dure app gebruiken van Yellowbrick of parkinglijn. En als u de social media dit jaar goed gelezen en gevolgd heeft, dan gaat er een hele hoop mis en zijn heel veel bewoners van Zandvoort pissig over hoe het gaat. Mensen krijgen boetes, omdat ja, hoe belachelijk is het dat je als je een jaar rond parkeer hebt, dat je die eruit kan halen. Dat moet niet mogelijk zijn. Maar ook gewild of ongewild, net als gevolg dat je een boete krijgt. En dan moet je weer een of andere papier en massa gaan lopen om er van af te komen. Hoe is het mogelijk dat je niet kunt inloggen omdat je verkeerd hebt uitgelogd? En dat je dan 15 minuten moet wachten? Het bedrijf is bijna nooit bereikbaar. Dus ik heb dan het geluk dat mijn vrouw ook weet hoe het werkt. Dan bel ik haar op en dan zeg ik, kun jij erin komen? En wil je mijn auto dan inloggen? Ik ga, en dat vraag ik u echt... Ga nou eens alleen met een bedrijf in zee die in staat zijn een Parkline of een yellow brick of een andere app te kunnen produceren. U haalt daar heel veel irritatie weg bij heel veel bewoners. Dank u wel. Dank u wel. Uh, we kijken even rond. Heeft iemand nog vragen aan de heer Dat is niet het geval. Okay. Dan ga ik graag door naar uh, mevrouw Lentink van Lojus Zandvoort. Dank u voor het woord, voorzitter. Goedenavond allemaal. Ik ga niet de evaluatie nog even dunnetjes overdoen. Heb ik ook beloofd aan de Griffie. Uh, mijn enige puntje is, dan is er een commissievergadering over de evaluatie... Wat mij vreselijk heeft gestoord, ik moet eerst even zeggen, ik spreek niet namens Logies Zandvoort. Ik spreek namens de groep van tien zeer betrokken Zandvoorters die zichzelf tot participanten hebben uitgeroepen waarvan u het rapport, evaluatierapport ongetwijfeld allemaal heeft gelezen. Ehm... Um, als er een commissievergadering wordt uitgeschreven... is er een agenda, agendapunten... en daar zit normaal gesproken altijd een bijlage bij. Ik denk dat dat zo werkt. Uh, als jij een vergadering uitschrijft en ik kom uit die wereld... heb je een bijlage, heb je agendapunten. Het stoort ons dat er een presentatie-evaluatie-parkeerbeleid komt... zonder een bijgevoegd stuk. Al was het maar een handout. Ik vind het... Heel slordig en niet professioneel als ik eerlijk ben. Ik ben wel heel erg blij dat die evaluatie nu al op 11 januari gepresenteerd kan gaan worden. Maar zonder bijlagen vind ik uiterst irritant. En ik neem aan dat de commissieleden ook geen stukken hebben gekregen. Als dat wel het geval was, zou ik uit mijn vel springen. Bij deze, dit wou ik gewoon even kwijt. Wij vinden dat allemaal bijzonder vervelend. Dank u wel. Dank u wel. Hey, zijn de commissieleden nog vragen hebben aan mevrouw Lentink? De heer Hermsen? Oh, eigenlijk geen vraag, maar ik ben het met u eens. Ik vind het ook heel vervelend. En dank voor je inspraak. Jullie hebben ook niet Nee. heel na. Ja, dank u wel. Dan zou ik nu graag doorgaan uh, naar de volgende inspreker. De heer of mevrouw Kuiters. Goedendag aan u het woord. Oh... Sorry, u bent niet zo goed te verstaan. Oké. Nog eens, klinkt dit beter? Ja, u bent ja. duidelijk te verstaan. Oké, okay, dat is mooi. Ehm... Um, een ongewenst verschil, naar mijn mening, in het systeem. Uh, de stelling is het volgende. Ja, ja ik, ik, ik praat niet voor mezelf, maar voor, naar mijn mening, een ongewenst verschil in het systeem. De stelling is het volgende. Het bezit van een poet, iedereen weet wat het is, parkeren op eigen terrein, is niet gratis. Het bezit van een poet is het onderdeel van de waarde van de woning. Daar wordt dus voor betaald bij aanschaf, via de huur, via de onroerende zaakbelasting en er zijn onderhoudskosten. Parkeren zonder poet op de openbare weg is voor bewoners in de eigen wijk nu gratis geworden. Bij het instellen van een parkeerregeling mag onder andere op basis van het gelijkheidsbeginsel verwacht worden... dat juist het parkeren zonder poet, want dat is dus gratis, belast moet worden via een betaalde parkeervergunning. Het tegenovergestelde is echt gebeurd. De buurman zonder poet wordt niet belast, maar zelfs beloond. En mag gratis parkeren in de hele wijk als hij een kilometer verderop met de auto ergens op bezoek gaat... naar de tandarts, de huisarts, etcetera, mantelzorg verricht... of als vrijwilliger aan het werk is, een kilometer verderop. De buurman, mm, hij, hij kan zelfs trouwens met de auto naar het strand... want het parkeer is toch gratis. De buurman met poet heeft dus al kosten door het bezit van de poet, maar moet nu zelfs extra parkeerkosten maken... Oh, ja, u ligt je brand nog wel. Wellicht is de batterij op. Uh, is het verstandig als meneer even naast mevrouw Guernetze komt uh, zitten of lukt het? Doet hij het weer? Ja, Jawel, ja, wel, de batterij is uh, weer volgetoverd door deze mevrouw. Oké. Okay. Dus de buurman zonder poet wordt niet belast, maar beloond en mag gratis parkeren in de hele wijk als hij boodschappen doet naar de tandarts, huisarts gaat of mantelzorg verricht of vrijwilligerswerk verricht. Hij kan ook met de auto naar het strand, dan parkeren is gratis. De buurman met poet heeft dus al kosten door het bezit van de poet en moet nu zelfs extra kosten voor parkeren maken als hij precies dezelfde bezoekjes een kilometer verderop aflegt. Tandarts, huisarts, etc. cetera, mantelzorg en vrijwilligerswerk. Door gratis verkeervergunningen te verstrekken aan houders zonder poed en niet aan huishoudens met poed... is naar mijn mening geen rekening gehouden met het gelijkheidsbeginsel en ook niet met het verbod van willekeur. Deze ongelijkheid moet mijns inziens worden opgegeven. Vraag, op welke wijze en per wanneer denkt u deze ongelijkheid af te schaffen? Met vriendelijke groet. Dank u. Ik doe het lampje weer uit. Dank u wel zijn er nog commissieleden die een vraag hebben aan de heer Kuiters. Uh, dat is niet het geval. Oh, excuus. De heer Hermsen. Was u uh, op de hoogte dat... Uh, nou, dank u wel, voorzitter, trouwens. Was u op de hoogte dat in het vorige regime in de Zuid... waar ik ook woonzaam uh, ben, woonachtig ben... Uh, de poet uh, ook voor auto's, zeg maar... op het moment dat zij op, die parkeert, op een poet stonden... Uh, voor een tweede auto ook gewoon moesten betalen. En dat de, de, degene die zeg maar, geen poed had, ook moest betalen. Dus dat dat van, van eigenlijk in deze situatie van gelijke strekking is. Nou, daarvoor betaalde iedereen voor de vergunning. Daar ben ik direct voor. Het gaat mij puur om het, het verschil. De een wel, de ander niet. Daarvoor was het een gelijk systeem. Ik kan nu, tenzij het net veranderd is, niet eens een vergunning kopen als ik dat zou willen. En het gaat mij niet om het parkeren naast de deur, want daar ben ik al. Het gaat mij, zoals u hebt kunnen vernemen, om de bezoeken die worden afgelegd naar dokter, tandarts, de buren, uh, een kilometer verderop en bij het verrichten van mantelzorg en vrijwilligerswerk. Als die kosten al niet door mij zouden moeten worden betaald, dan zijn het kosten die worden betaald door degene die bijvoorbeeld de mantelzorg of de vrijwilligerswerk ontvangt. Iemand zonder poed doet precies datzelfde, heeft zelf geen kosten en veroorzaakt ook geen kosten bij de ontvanger van mantelzorg- en vrijwilligerswerk. Daar zit een ongelijkheid in, naar mijn mening. Die zou ik graag zien verdwijnen. Oké, okay, dank u wel voor deze toelichting. Uh, nou, Nog één toelichtende vraag ga ik vanuit, meneer Hermsen. Ja, ik, ik zat nog even met, uh, want voor een bezoekersvergunning kunt u natuurlijk aanvragen. Hè? Daar weet, weet u ook van op de hoogte. En u bent ook op de hoogte van het feit dat u natuurlijk ook een andere vergunning kan aanvragen voor de twee uur bezoeken uh, waar dat dan over gaat. Zo'n bewonersvergunning. Het, nogmaals, het gaat om het verschil tussen de een betaalt wel of veroorzaakt kosten en de ander niet. Degene die in die wijk woont die geen poed heeft, die heeft niets te maken met vergunningen... Die kan doen en laten wat hij wil, in die wijk. Die mag overal parkeren. Kan mantelzorg verrichten, kan whatever die wil. Kilometer verderop, anderhalf kilometer verderop zelfs. Is geen enkel probleem, zolang je maar binnen die wijk blijft. Iemand met een poet, die mag helemaal niks. Omdat hij een of anderhalve kilometer verderop zijn auto neer zou kunnen zetten. Waar die niks aan heeft. Het gaat er dus niet om waar je woont. Het gaat erom waar je naartoe wil. Oké, okay, dank u wel. Uh, ik denk dat uw punt uh, helder is. Uh, Alsjeblieft. Is er iemand anders die wellicht nog een vraag heeft? Dat is niet het geval. Dan ga ik graag door naar de laatste inspreker die zich heeft ingemeld. Dat is de heer Ploeger. Is hij aanwezig? Dan uh, aan u het woord... Lijkt erger dan dat het is. Goeiedag, ik ben Jeroen Ploeger. Uh, bedankt dat ik even mag spreken over de huidige gevolgen van het parkeerbeleid... voor de drie complexen boven de LDC-garage. Het gaat ook bij mij, of bij ons in ieder geval ook, om de evenredigheidsbeginsel... wat er zou moeten zijn voor alle bewoners in Zandvoort. Zelf ben ik woonachtig in de Zandpunt, of aan de Louis-Davenstraat... Maar mijn inbreng is wel voor alle bewoners die boven de LDC wonen en geen straatvergunning kunnen krijgen. Er zijn een aantal zaken die niet consistent zijn in nieuw beleid en daarvoor eigenlijk ook al vreemd waren. Het verhaal van de servicekosten zijn in onze optiek altijd te hoog geweest al vanaf 2016 voor de mensen die een plek gekocht hebben of een zwerfplek hadden gekocht. In het eerste jaar waren deze bijna het, nu, het dubbele van nu, maar, maar nu, nog steeds zijn deze vrij hoog. Deze kosten waren vernoemd destijds als voorschot... maar er is nooit een opmaak gemaakt van de jaarlijkse exploitatiekosten. Het zou de gemeente sieren om deze servicekosten te herzien... en dan ook te komen in afrekening over de afgelopen zes jaar... met een eerlijke en evenredige verdeling van de kosten. Het zijn in totaal 465 plekken... waarvan er 390 beschikbaar zijn voor tijdelijke parkeerders. De opbrengst van de tijdelijke parkeerplekken zouden ook of meer... ...moeten dienen voor de dekking van de servicekosten. Nu betalen 175 plekken, de mensen die dus huren of een plek hebben gekocht... ...voor meer dan 50% van de begrote servicekosten van het besluit in 2016. Daarnaast is Albert Heijn ook gebaat bij de garage... ...en zou ook daar een bijdrage van de servicekosten aangevraagd mogen worden. Misschien zijn die er al, maar dat weet ik dus niet. Ook het verschil van de hoogte van servicekosten tussen vaste en zwerplekken is een niet uit te leggen verhaal. Dan is, het, eh, dan is er het verplicht gebruik moeten maken van de LDC door de bewoners van de drie complexen daarboven. Een vergunning voor buiten de garage wordt ons niet verleend. De onevenredigheid zit in het feit dat alle bewoners in Zandvoort een eerste parkeerplek voor niets krijgen en een tweede plek voor slechts 120 euro per jaar. Dit zijn veel lagere kosten dan wij als bewoners boven de LDC toe verplicht worden. Dat zijn dus kosten voor het koop van, van de plek plus servicekosten of het huren van de plek. In mijn voorbeeld gaat het om mijn vrouw die een zwerfplek heeft gekocht en ik die huur, want een totaal maakt van bijna 1000 euro per jaar. De rest van Zandvoort betaalt daar maar 12% voor, 120 euro. Uh, en, maar het voordeel is wel voor, de, voor iedereen Zandvoort, en dat is natuurlijk een plus van het parkeerbeleid: dat er betere parkeergelegenheden zijn gekomen voor hen. Daar komt al bovenop de, voor ons bewoners van Delden die in de LTC moeten parkeren, dat we in de zomermaanden moeite hebben om de LTC binnen te komen in verband met de te smalle toegang, soms tot wel drie kwartier wachten aan toe. Ook zijn de gekochte parkeerplekken sterk in waarde verminderd en slecht van de hand te doen door de, bij de verkoop van de woning. Aan derde mag niet verkocht worden en een nieuw bewoner zal de plek nemen... maar voegt weinig tot geen waarde meer toe aan de woning. Een grote aanlading dus voor de mensen die destijds verplicht hebben moeten kopen. Ook is, dat is een gevolg van het beleid. Ons voorstel is dat de servicekosten voor bewoners die verplicht gekocht hebben... sterk worden verminderd, zeker ook omdat er flinke inkomsten zijn... vanuit de tijdelijke parkeerplekken. De inkomsten zijn daarop verhoogd natuurlijk geweest de laatste tijd... De is zou een bijdrage moeten gaan doen aan de servicekosten... en dit met een herziening vanaf 2016. Ten tweede is er de huurprijs die de LDC-woners... van de verplichte plekken nu moeten betalen. Deze zou in onze ogen gereduceerd moeten blijven. Er is momenteel een wachtlijst voor het huren van een plek... maar dat komt ook omdat er huurders zijn... die niet in de complexen boven de LDC wonen, dus huurders van de plekken. Daar zou in onze ogen verschil in kunnen worden gemaakt... en zou degene die vrijwillig wil huren... ...een marktconforme prijs moeten betalen en niet een aan de mensen die in het LDC wonen. Dan is ook gelijk de wachtlijst opgelost, hetgeen de bewoners boven het LDC weer de kans geven om te huren en te kopen als men dat wil. Voor de huurders, boven de woningen, van de, huurders van woningen boven het LDC die geen auto hebben, zou men de keuze moeten geven om een plek te nemen of niet. Nu is men verplicht om een plek te huren in het LDC. Of anders hen ook de gereduceerde prijs, zoals zij nu ook weer aan het betalen zijn, te berekenen. En verder zou er gekeken moeten worden naar de aanpassing van de, van de toegang. Zo, hoe zouden voor abonnementhouders en eigenaar wel een goede toegang kunnen worden gecreëerd? Kan de toegang worden verbreed tot drie laden? Is er een mogelijkheid om een toegang op een andere locatie te graven, is er onderzoek naar gedaan. De oplossing die nu gemaakt is met een bordje na de, de fleshals, om het zo te zeggen, werkt in ieder geval niet. Dank u. Dank u wel. Zijn er nog vragen aan de heer Plogger? De heer Van Tichelen. Ja, Eén vraag ter verduidelijking. Er is nu sinds kort een aparte inrit voor mensen met een abonnement. En, uh, moet u daar ook drie kwartier voor wachten? Of, uh, nou, het probleem dan gaat het even niet. Is... Ja. Sorry. Het probleem is in de zomer dat er vanaf uh, de hoge weg wel een file staat... De graag in, en dan komen de ouders uit. En dat is maar twee baans het bovenstukje. Dus dan kan je nooit naar die, naar die opening toekomen. Dank u wel. Zijn er nog meer vragen, de heer Van den Oever? Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, de huurders van die plekken in het Roeidabuscree hebben die ook de mogelijkheid om een bezoekersregeling te vragen? Bezoekersregeling, al ja. Die wel. Maar dat is toch meer met de app en dergelijke die. ...zoals u al gehoord heeft, niet zo erg geweldig gewerkt. En uh, de bewonersregeling is niet van toepassing dan? Nee. Oké, okay, dank u wij, wel. Wij, wij mogen niet uh, nog, uh, daarbuiten nog extra huren. Oké, okay, dank u wel. Dank u wel. Zijn, uh, de heer Sukel. Uh, ja, dank u wel voor uw inspraak, ook de andere uh, insprekers overigens. Uh, het is niet helemaal duidelijk, u heeft het over een voorschot... ...dat u het moest kopen of moet huren. Moest u nou een parkeerplek kopen... Of heeft u hem nou gehuurd en geldt dat dan voor iedereen of niet? Bij de aankoop destijds van de woningen werden mensen verplicht om een plek te huren of te, of te, te, te kopen, het zijn een zwerfplek of een vaste plek. En uh, die mensen hebben dus vanaf het begin servicekosten moeten betalen. Okay. En daar zit uh, dan ook nog een keer verschil tussen of je een zwerfplek hebt of een vaste plek, Aan de hoeveelheid servicekosten die je betaalt. En ik heb even grofweg uitgerekend wat, wat, wat dat opbrengt voor de gemeente. En dat is meer dan 50% van de begrote seurskosten van 2016. Oké, okay, ja. En dan heb ik nog een aanvullende vraag. Uh, een, een, een koopplek is dus een plek die u altijd heeft. Het is een zekere plaats, uh, overdekt en beveiligd. Uh, ga ik dan ook vanuit? Een zwerfplek, is, die ook, is er dan ook altijd plek? Uh, nee, dat is geen garantie. Uh, okay. Maar uh, ja, normaliter zou het systeem wel een aantal plekken moeten reserveren. Maar uh, het geeft geen garantie. Oké, okay. dank u wel. Dank u wel. Zijn er verder nog vragen? Uh, mevrouw Nederlof. Ja, één vraag geven. Bij de aankoop van de woningen... Uh, als ik het goed begrepen heb, zei u dat de, het verplicht was toen om een zwerfplek of een vaste plek te kopen. Maar volgens mij was de keuze toch ook om een huurplek te nemen in die tijd. Ja, ja dat klopt. Uh, dat heeft, want toen, maar die waren toen zo danig hoog dat het eigenlijk... Uh, want het was iets van 1600 euro per jaar. Ja. Dus dat was eigenlijk geen keuze, om het zo te zeggen. Als je voor, voor de... Voor de voor, ...voor tien keer de huurprijs kan kopen... Dan, mm -hmm. uh, ...dan koop je natuurlijk. Ja, dat begrijp ik. Dank u wel. Zijn er dan verder nog vragen? Uh, ik zie dat dat niet zo is. Zijn er verder nog vragen vanuit de zaal... ...of overige insprekers die ik vergeten ben? Dat is niet het geval. Uh, dan ga ik nu graag over naar de presentatie... Uh, de heer Gert-Jan Hagen van Sprinko, uh, die gaat voor onze presentatie uh, houden. De heer Bram Wolf van INO Research uh, springt bij als er inhoudelijke vragen zijn uh, over de methodiek. Uh, nou, dan geef ik nu graag het woord aan de heer Gertjan Hagen van Springko. Oh. Heel mooi. Goedenavond, uh, ik ga een presentatie geven over, het, uh, over onze evaluatie, ons onderzoek onder uh, bewoners, ondernemers en bezoekers van Zandvoort naar het uh, parkeerbeleid en de parkeersituatie. Uh, dus het is iets breder dan dat. Uh, in het uh, najaar, ik denk in september, oktober hebben we deze opdracht gekregen, vervolgens uitgevoerd en uh, recent ook onze rapportage opgeleverd, onze conceptrapportage. Uh, nou, dat doe ik graag, deze presentatie. Uh, dat zal denk ik 20 minuten uh, duren. Uh, ik vind het prima als mensen vragen stellen, tussentijds. Maar ik hou wel graag een beetje de tempo erin. Uh, dus uh, als, het, uh, als u de vraag kunt bewaren, uh, doe dat dan. Uh, als het expliciet betrekking heeft op de slide die ik laat zien, uh, uiteraard kan u daar een soort uh, toelichtende vraag over stellen. Um, ik ben hier samen met uh, Bram Wolf, hij werd al even aangekondigd van het uh, bedrijf INO. Ik weet niet waar Bram zit, maar oh, die zit in het kamertje hiernaast. Uh, dat is een ander bedrijf dan uh, ons bedrijf. Wij zijn van uh, Sprinko Urban Analytics. En uh, wij hebben INO gevraagd om het uh, veldwerk uit te voeren in dit onderzoek. Mocht er straks nog discussiepunten zijn of vragen uh, wat ligt op zijn expertise, uh, terrein, dan zal hij ook graag die vragen gaan beantwoorden. Meestal sta ik bij een presentatie, maar ik werd gevraagd om te blijven zitten... in verband ook met de microfoon en met de camera. Goed, allereerst, ik start even met het resultaat van onze analyse. Dat is altijd makkelijk. We hebben ondervonden dat men ontevreden is over het parkeerbeleid. Dat was een heel duidelijk, duidelijke conclusie die we daarin konden trekken dat is gebaseerd op de enquête onder bewoners bezoekers en ondernemers die we hebben uitgevoerd en daar ga ik straks verder op in hoeveel mensen hebben deelgenomen et cetera maar ook gesprekken die we hebben gevoerd met bewoners en ondernemers daaruit kwam grofweg naar voren en ik heb het even hier in vijf punten uh, genoemd men ervaart vrijheidsbeperking door het sonerings- en tijdvaksysteem de techniek werkt niet nou dat gaven de insprekers uh, ook al aan ...onterechte naheffingen, de regels zijn complex, Poetregels voelen onrechtvaardig. Dit zijn niet alle punten, maar het zijn toch een aantal belangrijke punten die naar voren zijn gekomen. Uh, en dat heeft, ik denk ook begrijpelijkerwijs, geleid tot boosheid en frustratie bij mensen. Dat bleek ook uit de reacties en, uh, en de bewonersavonden is dat heel nadrukkelijk naar voren gekomen. Zo'n situatie van boosheid en frustratie heeft als positief effect uh, voor ons dat veel mensen meedoen aan de enquête, dus de respons van de enquête is positief. Er is een grote betrokkenheid op dit onderwerp, maar tegelijkertijd dat de beantwoording negatief is. Uh, door het feit alleen al, uh, doordat men met een soort opgekroptheid zit en die frustratie, uh, dan leidt dat er toe dat er telkens die negatieve tendens natuurlijk ook is. We hebben dat gemerkt in de twee bewonersavonden die we hebben gehouden. Als bewoners binnenkwamen waren ze echt wel negatief geladen. Soms dacht je van, hey, gaat dit wel goed op deze avond? Maar eigenlijk constateerden we dat we gaandeweg hele goede discussies konden voeren met de bewoners. Misschien ook omdat wij ons nadrukkelijk als onderzoekers hebben opgesteld, dus niet als Politici of hè, We zijn een soort neutrale uh, partij die, uh, die meekijkt. Uh, maar dat waren eigenlijk hele prettige avonden, vonden wij. En dat is een goed teken. Dat even als eerste. Dan ga ik in op de respons op de enquête. Er zijn 2254 respondenten die aan het onderzoek hebben deelgenomen. Ik gaf het net al aan dat is echt heel erg veel uh, normaal gesproken krijg je dat gewoon niet uh, waaronder bijna 2000 inwoners van de gemeente zandvoort 213 bezoekers die uit uh, het panel van ino is geworven dus mensen die kregen de vraag bent u in het afgelopen half jaar in zandvoort geweest zo ja wilt u meedoen aan deze enquête zo gaat dat uh, zo verloopt uh, zoiets en 73 ondernemers de data hebben we geschoond op invulduur uh, als we als mensen bij wijze van spreken de enquête in één minuut afronden, wat niet kan. Dan, dan wordt die uit de, uit de respons verwijderd. Of als er een soort systematiek in de herhaling ontstaat, dan gebeurt hetzelfde. Dat zijn eigenlijk standaard onderzoeksmatige werkzaamheden die plaatsvinden... om een zo zuiver mogelijk onderzoeksresultaat te krijgen. De resultaten van een netto steekproef... ...van de inwoners die zijn gewogen op leeftijd en geslacht binnen de gemeente Zandvoort. Dat betekent dat als we bijvoorbeeld uh, verhoudingsgewijs uh, meer ouderen meedoen... ...dan krijgt elk antwoord van de ouderen krijgt een klein gewichtje naar beneden... ...zodanig dat het totaal van de resultaten representatief is voor de gemeente Zandvoort op deze onderdelen, voor, op deze, uh, uh, voor de bevolking. Ik gaf al aan, hoge respons duidt op grote betrokkenheid... We hebben geen onderscheid verder gemaakt tussen respondenten die per brief of via de open link hebben gereageerd. U ziet daar een aantal staartjes staan met misschien te kleine letters, kan u daarachter zeker niet lezen. Dat gaat over welke, hoe de verdeling is van de respondenten, wie per brief hebben deelgenomen, wie digitaal. Het grootste gedeelte is digitaal, dat is dat hele oranje vlak. Qua leeftijd is dat gemiddeld, jong, gemiddeld en oud. ...en qua geslacht, vrouwen en mannen eh, praktisch eh, in dezelfde wijze vertegenwoordigd. Waar wonen deze respondenten? U ziet hier een kaartje staan, uh, wij noemen dat een heatmap... ...waar dat uh, roder is, uh, daar is zijn verhoudingsgewijs meer respondenten aanwezig op die plek... ...en als het uh, naar blauw gaat, dan neemt het wat uh, af, naar donkerblauw. We hebben dat uitgesplitst ook even naar, uh, naar buurt, uh, wat u hier ziet staan... ...hoeveel huishoudens zijn er in die buurt, dat is de eerste kolom. De tweede kolom is hoeveel respondenten hebben we uit die buurten. ...en in de derde uh, kolom zie je de verhouding tussen respondenten en het aantal huishoudens in die uh, buurt. Uh, met uitzondering bijvoorbeeld van uh, Nieuw-Noord bedrijven, dus dat is niet heel Nieuw-Noord... ...maar dat is een specifiek onderdeel van die wijk. Er waren niet heel veel respondenten, maar er wonen ook heel weinig mensen... Dat heeft wel een hoge respons gekregen. Maar gemiddeld genomen zien we dat het respons uh, uh, ligt tussen de nou ja, uh, boven de 15 en uh, tot aan nou ja, uh, 25 grofweg. Uh, en het is eigenlijk heel erg mooi verdeeld. Het is niet zo dat er mensen uit één wijk expliciet veel meer hebben gereageerd dan mensen uit andere wijken. Uh, dat is onderzoeksmatig uh, een prettige uh, situatie. Gemiddeld 20% van de inwoners, van de huishoudens. Nou, wat zijn de resultaten? Als het gaat om tevredenheid, of ook ontevredenheid, zou je ook kunnen zeggen. Uh, de tevredenheid van het algemene parkeerbeleid, uh, uh, daar ziet u een aantal kolommen staan. Die hebben betrekking op grijs is iedereen, oranje zijn de inwoners, blauw zijn de bezoekers en rood zijn de ondernemers. En telkens is dat 100%. En zo zijn die kolommen bij elkaar opgeteld. Wat je daarin ziet, is dat als het gaat om de... Uh, inwoners, laat ik die even als eerste nemen, dat zijn de oranje uh, kolommen, dan zie je dat het grootste gedeelte bij het onderdeel niet tevreden en helemaal niet tevreden zit. U ja? mag ik u even onderbreken? De heer Sukel. Ja, sorry, ik ben kleurenblind, dus ik heb echt helemaal niks in die kleuren. Oké. Okay. Uh, dat spijt me erg en ik ben uh, uh, misschien niet de enige. Dus ik zou u willen vragen om dan even te zeggen uh, welke percentage, of, of links, midden of rechts of zo. Dan wordt het voor mij echt een stuk duidelijker. Ja. Excuses daarvoor, maar dat is nou helemaal ja. zo. Nee, een aantal percentages uh, staan erbij. Uh, telkens van het uh, groepje van die vier kolommen is de tweede van links, die heeft betrekking op de uh, inwoners. Uh, en dan zie je dat uh, eronder staat uh, heel tevreden, tevreden, neutraal, niet tevreden en helemaal niet tevreden. Uh, en dan nog een categorie, weet ik niet. Uh, daarin zie je dat uh, voor de inwoners geldt dat het uh, grootste gedeelte uh, niet tevreden en helemaal niet te tevreden is. En dat ligt op 29% en 41%. Uh, dat zijn de uh, duidelijke percentages. Kijk je naar ondernemers, dan is dat beeld wat uh, positiever als het gaat om die tevredenheid. Kijk je naar de bezoekers, dan is dat eigenlijk een veel gemiddelder beeld. Uh, wat negatief en wat positief. We hebben ook een kaart erbij staan. Ja, dat is eigenlijk voor de mensen die kleurenblind zijn ook lastig natuurlijk te bekijken. Uh, ik, zal, ik zal het toelichten uh, voor zover mogelijk. Uh, uh, op de kaart is weergegeven hoe dat per buurt uh, ligt. En naarmate het roder is, is het aantal... Ontevreden respondenten hoger percentage. Dat zien we vooral in Nieuw Noord en in Bentveld Noord. Nieuw Noord is wel heel erg relevant, want er zijn veel inwoners. Bentveld Noord is maar een klein percentage die heeft gereageerd. Uh, maar je ziet dan in Nieuw Noord is die ontevredenheid heel duidelijk, nadrukkelijk aanwezig. Terwijl als je bijvoorbeeld kijkt in Oud Noord, uh, ligt dat veel genuanceerder. Dan is die ontevredenheid veel minder hoog. We hebben gevraagd naar de tevredenheid van maatregelen. En als hoofdconclusie, inwoners zijn vooral ontevreden over het betaald parkeren en het tijdvak. Dat ziet u hier ook staan. Uh, ook weer onderverdeeld van blauw positief en heel tevreden naar rood aan de rechterzijde uh, negatief. Uh, en dan zie je ook dat het invoeren van betaald parkeren... Uh, veel uh, uh, respondenten heeft opgeleverd die niet tevreden zijn of helemaal niet tevreden. En dat geldt eigenlijk ook voor betaald parkeren tussen 10 en 10 uur s avonds. Uh, kijk je wat dieper naar de resultaten van het onderzoek, dan zie je ook allerlei correlatiepatronen. Hè. Wij zien natuurlijk uh, of het samenhangt met andere zaken. Dan zie je dat die ontevredenheid over het betaald parkeren uh, veel te maken heeft met de parkeercapaciteit voor bewoners. De, waar waar nou, vragen over zijn, waar men ontevreden over is. Over de zoneindeling en over het tijdvak. Uh, dat zijn expliciete aspecten die de, samenhangen met die uh, ontevredenheid. En bij uh, betaald parkeren uh, zie je dat het vooral tussen 8 uur 's avonds en 10 uur 's avonds uh, uh, uh, als een probleem wordt uh, ervaren. Er staan twee kleine stages bij, haast te weinig om te noemen. Maar ik heb ze er wel even bij gedaan: over bezoekers en ondernemers. Bij bezoekers zie je over het algemeen, dat zei ik net eigenlijk al, is die ontevredenheid niet zo hoog. Over het algemeen tevreden. En bij ondernemers is het beeld uh, uh, uh, ja, heel erg gemelleerd. Uh, met name op de uh, uh, zaken rond afschaffen van de hotel- en toeristenvergunning uh, is, uh, zijn de ondernemers ontevreden. Dat is het onderste aspect wat genoemd is. Nog een aantal maatregelen hier op deze slide. Het zijn er wel veel... Ik zal ze niet allemaal expliciet noemen, maar ook hier twee uur parkeren buiten het eigen vergunningsgebied is te kort. Dat is nadrukkelijk uit het onderzoek naar voren gekomen. Ja, ik ga ze niet allemaal langslopen. Dat komt denk ik straks verderop in de conclusies nog naar voren. Um, als je kijkt naar verbetering of verslechtering, hoe is... Oh, dat is een vraag. De heer Gerrits. Ja, een kleine technische vraag. Is er ook uh, ruimte gegeven aan ondernemers die buiten Zandvoort wonen? Is, is dat meegeteld uh, bij de respondenten van net? Nou, als een ondernemer buiten Zandvoort woont, maar in Zandvoort onderneming heeft, dan is die meegenomen. Ja. Um, dit plaatje geeft aan van wat is er dan ten positieve gebeurd, zou ik maar zeggen, ook in de verschillende buurten. Dan zie je dat het verschil sterk door de buurten bepaald wordt. De verschillen zijn groot tussen de buurten. Dus hier zie je even op drie belangrijke punten toegespitst. Minder toeristen die parkeren in de woonwijken. Meer lege parkeerplekken dicht bij huis. Dat is de tweede. En de derde balk is minder overlast van auto's die een parkeerplek zoeken. En vervolgens is per wijk aangegeven uh, hoe dat wordt ervaren door de bewoners in die wijk. Dan zie je dat het sterk verschilt. Uh, in de Oud-Noord en de stationsomgeving uh, is, er een, uh, is er een groot aandeel van de mensen die dat als een positieve verbetering vindt. Die minder toeristen, et cetera, et cetera. Er zijn ook wijken, zoals uh, Nieuw-Noord, waarbij dat veel minder het geval is. Dus de positieve punten worden niet daar in die mate beleefd. Ook daar een kaartje van. Dan ga ik in op de knelpunten van de inwoners. Daar wordt doorgevraagd. Dat was ook expliciet een, onderzoek, een, een vraag in de onderzoeksuitvraag. Uh, op, hier zie je de puntjes eigenlijk weergegeven waar, uh, waar mensen de knelpunten zien. Dat kon men aangeven. En die hebben we met een kleurtje, ook hier, weer met een kleurtje weergegeven. Onderverdeeld in vijf categorieën. Heeft het te maken met parkeercapaciteit, heeft het te maken met het vergunningssysteem, heeft het te maken met de zonering of met de techniek of met bijzondere doelgroepen. En uh, dan zie je dat met name de capaciteitsaspecten vooral in het centrum uh, een rol spelen en langs de boulevard. Dat zijn die zwarte puntjes. Voor de rest zien we dat uh, de knelpunten veel veel meer verspreid over heel Zandvoort liggen. We hebben dat in een prioriteitenmatrix weergegeven. Ik had voor de presentatie heb ik daar gestaan waar u nu zit en toen kon ik het lezen, maar ik hoop dat, dat u het dat nog steeds een beetje kan lezen. Uh, het is eigenlijk om, om een soort grip te krijgen op die knelpunten, uh, hoe meer naar rechts ze staan. Dan gaat het om het percentage respondenten dat de knelp het genoemd heeft. Dus aan de rechterkant veel respondenten, aan de linkerkant veel minder. En van beneden naar boven de mate waarin men het van belang vindt. Uh, aan de onderkant minder belangrijk en aan de bovenkant heel belangrijk. Dan krijg je een soort uh, matrix. Uh, rechts, in het kwadrant rechtsboven, gaat het dus om zaken die. ...en veel genoemd zijn en door mensen ook heel belangrijk worden gevonden. We zien daar zaken als parkstart, dat is een, echt een hele belangrijke die naar voren is gekomen... ...het online aanmelden van bezoekers, ook heel belangrijk... Uh, ...bewonersregeling van twee uur, uh, de bewonersregeling met zones... Uh, ...de bezoekersregeling van 500 uur... ...en uh, weinig ruimte in juli en augustus uh, om te kunnen parkeren... ...en ook de onduidelijkheid van de zones. Dat geeft eigenlijk al een uh, soort eerste blik op die knelpunten. Dat uh, betekent niet dat wat er links staat uh, uh, uh, veel minder belangrijk kan zijn. Want we hebben ook gezien, ik moet even kijken waar dat staat, dan ging het over de, uh, de gehandicaptenkaart, die staat uh, uh, bijvoorbeeld helemaal links. Dan zou je zeggen van, nou is niet zo belangrijk, maar die is uiterst belangrijk, daarom staat die ook heel erg hoog. Maar er zijn natuurlijk veel minder mensen die daarvan afhankelijk zijn. Dus het is ook logisch dat dat aan de linkerkant staat, maar niet onbelangrijk. We gaan naar een aantal uh, uitspraken over die verschillende categorieën. Als eerste de capaciteit, uh, uh, uh, de parkeercapaciteit. En hier ziet u uh, telkens de knelpunten genoemd, vervolgens het percentage erbij die genoemd is door de mensen. En naarmate de kleur intenser is, is die ook belangrijker. Dus je ziet hier dat met name de eerste en de derde erg belangrijk worden gevonden. De eerste is weinig lege parkeerplekken in mijn woonbuurt in en augustus En de tweede, dat is dan de derde eigenlijk, die ook belangrijk uh, gevonden wordt... ...weinig lege parkeerplekken in mijn woonbuurt in september, oktober, november. Er, is, er zijn vraagtekens over die capaciteit. Ik ga door, dus ik ga ze niet allemaal opnoemen. De tweede gaat over techniek. Ook daarin, vergunningssysteem Parkstad is moeilijk, te gebruiken, moeilijk om te gebruiken. 61% geeft dat aan en men vindt het ook erg belangrijk... Online aanmelden van bezoekers is te moeilijk. Nou, dit is heel erg duidelijk een urgent uh, vraagstuk. Uh, bij een deel van de populatie uh, speelt toch ook dat ze geen computer of smartphone hebben om het te regelen. We hebben ouderen gesproken voor wie het werkelijk een groot probleem is. Het is maar 7%, maar het is nadrukkelijk een uh, groep die aanwezig is. Dan gaan we naar de zonering en tijd... Uh, belangrijkste aspect, 32%, en dat is de, donkers, de donkere kleur, de derde, is de vergunningsgebieden zijn te klein. Uh, daarboven nog: de grenzen zijn onduidelijk, uh, de bewonersvergunning die gekoppeld is aan de zone waarin je woont, uh, parkeren bij de sportvelden, uh, etc. Uh, dan bijzondere doelgroepen. Uh, we hebben uh, hierin naar voren gehaald uh, onder andere de houders van een gehandicaptenparkeerplaats die uh, ontevreden zijn over dat zij betaald moeten parkeren. En dat is niet in alle gemeenten zo, uh, dus dat wordt door hen in ieder geval negatief ervaren. Mag ik? ik uh, of... Ja, de heer Van Over. U stelt het is dus in de meeste gemeenten zo? Nee, in veel gemeenten is dat, uh, hoeven ze daarvoor niet te betalen. Weet u dat in 85% van de Nederlandse gemeenten de gehandicapten gratis kunnen parkeren? Nou, eigenlijk zeg ik dat. Ja. Ja. Goed, dan uh, kunt u nu uh, doorgaan. Uh, knelpunten van bezoekers. Uh, dat is één slide. Uh, met uh, de top 5 van de meest belangrijke knelpunten. Onduidelijk waar lege parkeerplaatsen zijn. Weinig lege parkeerplekken in juli-augustus, die is misschien wel evident. Reserveren van parkeerplaatsen is onduidelijk. Het is vaak onduidelijk welke parkeerregels gelden. En overlast van auto's die een parkeerplek zoeken. Ook hier aangegeven waar dat zich uh, bevindt uh, op de stippen uh, op deze kaart. Dan naar de ondernemers uh, toe, de derde groep die we hebben ondervraagd. De meest genoemde knelpunten en specifieke knelpunten voor ondernemers. Ik noem er een aantal die druk gedrukt zijn. Uh, het is niet mogelijk om een werkparkeervergunning voor een jaar tijd te krijgen. Dat staat er nog achter, maar dan niet zichtbaar op deze slide. Uh, de prijs voor parkeren met een bedrijfsvergunning. En de werkplaatsvergunning is niet overal geldig. Dus daar, zijn, daar is wat ongenoegen over. Uh, Verder zijn er nog een aantal algemene knelpunten die we eigenlijk ook bij de bewoners tegen zijn gekomen. Zo, de wind. Uh, dat was de wind. Ik stel voor om uh, weer door te gaan. Ik kom op de conclusies van, uh, van uh, ons uh, onderzoek. Uh, en dat omvat ook de bewonersavonden die we hebben gehad. Die hebben we daar ook mee, in meegenomen. Er zijn veel suggesties gedaan voor verbeteringen. Ik loop ze even kort langs. Als het gaat om de vergunning en betaald parkeren, uh, dat leidt tot grote drukte. Uh, parkeren in woonstraten alleen voor vergunninghouders en bezoekers werd genoemd. Bewonersregeling twee uur te tekort, zou naar vier uur moeten. Poet gelijk trekken aan bewoners. Betaald parkeren uiterlijk tot 8 uur, uh, bezoekersvergunning, bijkopen tot boven 500 uur mogelijk maken. Ten aanzien van de capaciteit, parkeercapaciteit is te laag, uh, zoek naar uitbreiding van de parkeercapaciteit, misschien ook flexibel. Uh, dus dat je soms bepaalde parkeercapaciteit kan gebruiken, bijvoorbeeld bij het uh, circuit uh, wordt daar wel over gedacht. Ook bewegwijzigingen en informatie lege plekken. Als het gaat om de techniek, eh, parkstart onoverzichtelijk, moeilijk te begrijpen voor ouderen, leidt tot erg veel frustratie. Maak een overzichtelijke, goed werkende app. Eh, online reserveren van parkeerplekken lastig, dat moet dus daar ook in geregeld worden. Dan de zonering en tijd, parkeerzones zijn te klein, heel Zandvoort behalve de boulevard en centrum één zone maken... Uh, ondernemers hebben expliciet gevraagd voor plekken voor laden en lossen van bagage voor toeristen gedurende bepaalde tijden uh, op de dag. Dus niet ook in de nacht, maar wel bepaalde tijden dat veel toeristen aankomen of weggaan, zodat ze hun bagage uit kunnen laden. Dan bijzondere doelgroepen, kosten van de gehandicaptenkaart, uh, zorgen ervoor dat zij tenminste gratis kunnen parkeren voor een bepaalde tijd... En in Bentveld uh, grote drukte van toeristen uit Zandvoort die in Bentveld komen parkeren gelijk trekken aan de rest van Zandvoort. Dit zijn een aantal suggesties uh, die uh, zijn gedaan. Uh, die hebben wij opgetekend. Hè? Dus daar zit geen, nog niet een soort uh, beoordeling in van onszelf. Wij zijn neutrale onderzoekers, om maar, maar zo te zeggen. Jazeker, de heer Stefan. Ik ben heel benieuwd, die suggesties zijn die dan opgehaald op die avonden... of heeft u dat is het in die enquêtes? Ook in die enquêtes. Allebei? Ja, beide. En ook via brieven van de ondernemers is dat ook binnengekomen. Um, dit is de laatste slide. En daar haal ik de eerste slide waar ik mee begon even terug. En ik heb het even genoemd, vertrouwen komt de voet en gaat de paard. Ja, Dat vind ik altijd zo'n mooie uitdrukking. En dan denk ik van, potverdorie, je zou als gemeente als je dit hoort... Uh, ...en je hoort de suggesties van bewoners, dan zou je eigenlijk daar, dat, dat, daar heel goed mee uit de voeten kunnen... Uh, ...omdat je dat, dat je dat ter harte neemt en daar mee aan de slag gaat. Uh, uit het onderzoek uh, zijn duidelijke uitspraken gekomen. Voor ons was het eigenlijk klip en klaar uh, in het totale verhaal. Ik hoop dat u dat ook vindt als u naar de resultaten kijkt... Het vertegenwoordigt denk ik ook de gevoelens die al door insprekers zijn genoemd. En u zal dat ook uit uw omgeving weten. De uitspraken zijn duidelijk. Bewoners ondernemers wachten nu op maatregelen. Het is urgent, dat hebben we ook gezien, dat hebben we ook ervaren. En ik denk dat het goed zou zijn als je misschien ook nadenkt over maatregelen die je snel zou kunnen nemen, nu zou kunnen nemen. En er zijn natuurlijk ook maatregelen die meer voorbereiding vragen, die je op een wat langere termijn moet schuiven. Maar er is alle aanleiding, denken wij, om daar ook daadkrachtig mee aan de slag te gaan. We hebben niet zozeer gezien dat bewoners het betalen voor parkeren als zodanig afwijzen. Sommige bewoners hebben zelfs gezegd, konden we maar betalen en dan zekerheid over parkeren krijgen. Dan dat het betalen as such een probleem is. Maar er zijn zoveel zaken genoemd naar ons idee die eigenlijk best wel goed kunnen worden aangepakt. Hier staan ze vermeld. Ik zal ze niet helemaal noemen. Bij nu en straks. Maar het is, dat is uit het onderzoek naar voren gekomen. En ik hoop dat u dat ter harte kan nemen. in het nieuwe parkeerbeleid. Daar wou ik bij afsluiten. Dank u wel, meneer Hagen. Nou, staande ovatie. Of tenminste, nou, zittende, zittende, zittende ovatie. Um, zijn er nog vragen vanuit de commissieleden? Ik zie. De heer Van Tichelen. Ja, ik zie sommige mensen, sommige commissieleden met hun mobieltje foto's maken van diverse sites. Maar ik ga ervan uit dat we dit op korte termijn toegezonden krijgen. Uh, hij staat nu al online uh, bij de stukken. Daar heeft de griffie er uh, zojuist op geplaatst. Net ah, oké, ja, mijn voor de pers. De heer Berg. Ja, Dank u wel, voorzitter. Bedankt voor de presentatie. Eh, ik heb gehoord dat u zei, er zijn 2254 respondenten. Inderdaad, de data is opgeschoond. Hoeveel is daar dan uit eh, weggehaald, bijvoorbeeld? Dat weet ik niet. Weet jij dat, Bram? Even een hulplijn inschakelen. Ja, dus de heer Bram Wolf. Ja, goedenavond. Uh, fijn dat ik hier mag zijn. Uh, we hebben inderdaad de data opgeschoond. Uh, waarbij vooral gekeken is naar een aantal factoren. Uh, om privacy redenen kunnen we niet alles zien. Hè, dus we kunnen niet precies zien op welk adres, hoe vaak, precies ingevuld is. Uh, maar het is een best vrij uitgebreide vragenlijst. En die laten wij door testsoftware lopen. En dan doe je er ongeveer tussen de 10 en 15 minuten, doe je er over. Nu kun je hem pauzeren en er zijn mensen die hebben er 400 uur over gedaan omdat ze Tussendoor boodschappen hebben gedaan en dergelijke. Maar daarna kun je weer verder. Dat is een klantvriendelijke manier om een vragenlijst in te kunnen vullen. Maar er zijn ook met een heleboel respondenten een stuk of veertig die de vragenlijst binnen twee minuten ingevuld hebben. Nou zat er ook een filmpje in van Parkstad hoe dat werkt. Alleen dat filmpje duurde al 1 minuut twintig. Er zit een reclame voor. Nou als je dat echt allemaal bekijkt en je moet alle vragen beantwoorden dan lukt je dat niet in twee minuten. Daarnaast hebben we gekeken naar open antwoorden. Wat wij veel zien is dat mensen die meerdere keren een vragenlijst invullen. en dat doen ze omdat het aan hun hart ligt. Het is een belangrijk onderwerp voor mensen. Uh, die kopiëren open antwoorden op een ander tabblad. en dan plakken ze die erin. Maar dan zie je exact dezelfde teksten. bij dezelfde respondenten. met soms met dezelfde interpunctiefouten en dergelijke. Uh, ook die halen we eruit. En op die manier hebben we de data opgeschoond. en zijn er ongeveer 40 respondenten. zijn dan verwijderd. Nou is dat op dit enorme aantal niet doorslaggevend in de, in de resultaten. Maar het is wel zo netjes om dat, uh, om dat uh, te doen. En door het hoort gewoon bij onze voorwaarden. Dus dat. Dank u wel. Mevrouw Koper. Tot wanneer, wanneer was de looptijd van de enquête? Want ik kan me herinneren dat er ondertussen ook maatregelen zijn genomen. En ik ben eigenlijk nieuwsgierig naar... Wanneer stopten het een en startten het ander? Om daar straks, ja. als we er de uh, volgende keer over gaan discussiëren... Ja. om dat mee te kunnen nemen. Dat, dat weet ik wel, maar dan moet ik even opzoeken wat precies de data waren. Dat, uh, ja. Ja. Nou. De heer Gerrit. Ja, dank u wel. Nou, ik ik wilde nog een uh, verduidelijkende vraag stellen hierover. Want uh, als ik hem dus goed begrijp, is hij niet gecontroleerd op IP? Nee. Nee, oké. Okay. Nee. nee, maar ook een IP-adres kan door... ...dezelfde of meerdere personen binnen een huishouden kan dat, nee, nee, dat, dat ingevuld worden. Precies, nee, dat, dat ja. begrijp ik, zo was ik. Nee. Uh, nee, dan is dat voor nu voldoende, dank u wel. Ja. Zijn er verder nog vragen vanuit de commissie? Dat is niet het geval. Uh, nou, dan dank, dank ik... Au, ah, de heer Sukel. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, voorzitter, bedoelt u gewoon technische vragen hierover of bedoelt u... Want ik heb ook wel meteen in beeld. Ja, het, hè, er zit geen raadstuk of uh, we gaan geen besluitvorming uh, nemen. Het is eigenlijk een raadbijeenkomst. Ja. Dus uh, ja, u kunt een uh, toelichtende vraag stellen. Oké, okay. dan heb ik nog één uh, verduidelijkende vraag over de 7% die aangeeft geen computer te hebben. Uh, dat zijn dus alle schriftelijke antwoorden geweest. Of zijn er meer schriftelijke antwoorden geweest? Hoeveel is er schriftelijk gedaan en hoeveel is er dan per computer ingevuld? ja. We hebben ongeveer een, uh, uh, ik denk 70 à 80 vragenlijsten op papier uh, uh, ontvangen. Uh, die zijn gescand en uh, verwerkt in de, in de dataset. Uh, daar is wel een behoorlijke weging op, op toegepast. Want er uh, waren bepaalde, bepaalde vragenlijsten uh, waar bepaalde kenmerken aan zaten, zoals de leeftijd, uh, die toch wat afweken van de normale populatie. Uh, maar dit was gewoon in de vragenlijst mensen die zeggen ik heb geen computer waarmee ik in dat systeem ja, okay. kan. En dan kunnen ze bijvoorbeeld wel via hun telefoon of via een tablet kunnen ze alsnog de vragenlijst digitaal invullen maar het lukt ze niet om digitaal